De cabinevakbonden hebben dat besloten op basis van recente gesprekken met KLM. De Luchtvaartmaatschappij heeft een nieuw voorstel op tafel gelegd. Dat gaat onder meer over de pensioenregeling. De bonden gaan het voorstel nu bestuderen. Met de noodverordening Dranghekken en andere veiligheidsmaatregelen bereidt Maasluis zich voor op de intocht van Sinterklaas. De stoomboot wordt rond het middaguur verwacht in de haven, waar de burgemeester hem zal verwelkomen. Rond de intocht zijn honderden politiemensen op de been. Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet hebben protestacties aangekondigd. Behalve de politie is ook de explosieve opruimingsdienst paraat in Maasluis. Tienduizenden demonstranten verzamelen zich in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul om te protesteren tegen president Park. Ze eisen dat de president aftreedt. Park is betrokken bij een groot schandaal waarbij een vriendin het contact met haar zou hebben misbruikt om invloed uit te oefenen op staatszaken. De organisatie van het protest in Seoul verwacht ruim 200.000 mensen waarmee de betoging een van de grootste protesten in Zuid-Korea wordt sinds jaren. Ongeneeslijke kanker wordt steeds meer een chronische ziekte. Door nieuwe medicijnen lukt het ook om mensen met fatale uitzaaiingen steeds langer in leven te houden. Dat schrijft de Volkskrant. De medicijnen onderdrukken verdere groei, waardoor nu bijna 30.000 patiënten met uitgezaaide kankertumoren al vijf jaar in leven blijven. Bij borstkanker is die trend het duidelijkste. Het aantal vrouwen met uitzaaiingen dat na vijf jaar de, na de diagnose nog leeft, steeg in 15 jaar tijd met 60%. Het weer nog, eerst zon, later meer bewolking en vanavond in het Westen wat regen. Ook morgen kans op wat regen. Vandaag en morgen wordt het maximaal 6 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. Toebak leeft, toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. The Precies, En het heet de shuffle, doe de shuffle. En we hebben iemand hier in de studie die heeft ook de shuffle even gedaan. Je werd helemaal geshuffeld van deze plaat. Oh. Echt, je werd een beetje onrustig van deze plaat. Ik kom misschien door het pianootje wat erin zit. Dat zou zomaar ja. kunnen. Nou, Goed. Dit is het uptempo achtergrond dingetje. En het is, yeah. in de, het is hetzelfde dat je hartvlog heel snel gaat. Oké. Okay. ik denk dat je hart hierdoor beïnvloed wordt. Oeh. Ik heb er een hele man? diepe betekenis achter deze ja. de plaat. Dat wist ik allemaal niet. Ik weet niet of ze er eens over en nee. over nagedacht hebben. Het is uh, zes minuten over negen. Uh, het is er weer tijd voor. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Nou, steek van bal zeg. Wat gebeurde er allemaal? Onder andere kan ik vertellen dat... Uh, uh, ik moet even mijn iPad erbij pakken natuurlijk. Domeo-stenen vielen in 2004. Wat zonde. Ja, die vielen allemaal om. En toen werd He? er een record gevestigd. Ja, een heleboel hè? Echt een heleboel Domeo-stenen vielen erom. Ik moet even kijken hoeveel er ook in godsnaam waren. Het waren er eh, 3 miljoen 9... Oh, mijn god, dit kan ik niet uitspreken. 3.992.397. Ah, en het een half. Oh nee, nee. En nee, een half. Maar. Het is ooit begonnen. En ze hadden er misschien meer kunnen zijn... Ja, ja, er blijft altijd ja. veel te staan natuurlijk. Dus, uh, ik was toch weer één persoon... heeft het ooit gezien. Uh, Robin Paul Meijer... zeggen het ooit in het buitenland. In Japan zag je het volgens mij. Toen heeft hij het naar Nederland gehaald in 1986. Toen het eerst kwam toen in... Uh, de eerste de beste, weet je wat, werd gepresenteerd... toen uh, door de, de bekende, weet ik... Werd dat, die, nou ja, die, die presenteerden het. En uiteindelijk hebben ze het veranderd. hebben ze gewoon één groot programma van gemaakt. En het werd steeds meer en steeds meer. En uiteindelijk is het gestrand in 2009. Toen konden ze het... Uh, niet, niet niet genoeg sponsors vinden. En toen is het eigenlijk blijven steken. Uh, dat was dus in, uh, ja, in 2009 voor de laatste keer. Domino Day. Wat gebeurde er nog meer door de jaren heen op uh, 12 november? Ja, de Voyager 1, uh, de, de ruimtetelescoop, komt in uh, 1980 in de buurt van uh, Saturnus. En maakt daar foto's en dingen. En dat, dat is altijd zo mooi. Komt in de buurt, vum, en hij is weg. Ja, ja. <laughs> en daar zijn ze op echt duizenden kilometers afstand, hè. Dat dus ja. is dan in de buurt. En verder was er ook een ruimte zonder filia, land op Rosetta. En dat was in 2014. Dus een hoop ruimtetoestanden op deze datum. Ja, ik verwacht over 22 jaar een feestje. Want vandaag is, <coughs> vandaag is het precies 378 jaar geleden... dat de Amsterdamse Hortus Botanicus wordt opgericht. Oké. Okay. Ja, die is er nog steeds, toch? De Hortus Botanicus in Amsterdam. Ja, volgens mij wel. Het ja. Ja, ja, ja. klinkt heel bekend, maar ik ben er zelf nog nooit geweest... terwijl ik echt iets van zeven of acht jaar heb gewoond. Ja, oh, wat, wat? in in de uh, Horbus? Ja, het, ik heb daarin gewoond in die glazen... Dat was uh, Biosfeer 2, geloof ik, toch? <laughs> oh nee, dat was weer iets anders. Dat Zoiets? Door. Ja, ja, ja. Goed, uh, even kijken. Oh ja, in limp, -de, limp -de wordt een uh, kampeerboerderij... Uh, uh, opge opgerold. Daar is een trainingskamp van de Koerdische partij, de PKK. En die zouden denken Limpen, is dat ergens in buiten? Nee, dat is in Nederland. Nou, van de Koerdische partij is daar uh, fanatiek aan trainen geweest. En de Koerdische partij, ja, die, die streven natuurlijk voor uh, gelijke rechten. En uh, Ze hebben wel de wapens neergelegd in 2013. Ze afvaren de PKK een wapenstilstand en begon haar strijders terug te trekken. Maar het was wel een heftig ding toen in Limpen. En alle mensen die er wonen, zeiden, hé, eh, hier, een trainingskamp voor de PKK. Dat was wel echt een echte aparte belevenis. Dat was dus in um, uh, in 2013, goed, wat nog meer? Ja, in 2001 wordt in België het eerste commerciële landelijke radiostation opgericht. Ik denk 2001 hebben ze daarvoor echt alleen maar MPO's gehad. Maar goed. Ja, uh, je zou bijna uh, denken dan. Of PO's dan? Ja. Uh, maar uh, ja, de, die, uh, het radiostation komt later ook in Nederland en het heet Q-Music. is vreselijk. Oh. Uh, sorry, zei ik dat hardop? Ja, goed, Dat zei je hardop, ja, volgens mij. Oh, dat was niet de bedoeling, sorry. Oké. Okay. En in 1990, dat hebben we nog niet gehad toch hè? toen werd kroonprins Akihito, die werd de 125 e monarch van Japan en nam de titel keizer Akihito van Japan aan. En de troonsbestijging vond plaats in het bijzijn van hoge gasten uit 158 landen. Dus dat is ook alweer 26 jaar geleden. Oké, okay, nee. Ja, in 1990 was dat. In 1948 het, het tribunaal van Tokio. zeven Japanse leiders door de doodstraf. Van een, uh, voor een aandeel in de Tweede Wereldoorlog. Het proces heeft echt ijselijk lang geduurd. Het heeft volgens mij iets van vier of vijf jaar geduurd. Hier te kijken, dat is langer dan het andere proces wat ze ooit uh, uh, leidt. Het proces van Nuremberg, dat verliep een stuk soepeler. En dit was uh, echt een lang, slepend proces. En uiteindelijk zijn er dus een aantal mensen veroordeeld. Uh, goed, ja, nog één nog nog nog dingetje. Nog een dingetje. Uh, Tim Berners Lee, die, uh, die, uh, zo, die publiceert een formeel voorstel voor uh, ja, iets wat we nu dagelijks gebruiken, het World Wide Web, oftewel WWW. Oké, okay, alle computers gecombineerd oh, kunnen ja. worden. Het ja. internet bestond al eerder, maar uiteindelijk. Uh, ja, het, het waren allemaal internetjes in de internetjes. Die je moest heel moeilijk doen. En hij heeft uiteindelijk het www. zodat je weet dat je naar een externe netwerk gaat. Oké. Okay. Nou goed, straks de verjaardagen. Tot zover een stukje geschiedenis. Wat allemaal gebeurt. Je trouwens ook dat Adolf Hitler. in, of in 1922, 1923 werd gearresteerd voor zijn uh, aandeel. De macht over te nemen. Hij had de doodslag moeten krijgen toen. is toen is je boek gaan had schrijven. Hij heeft weer er anders uitgezien. Ja, goed. Als, als, als. Ja. Eerst hebben we nou een lekker rustig stukje muziek. Want daar ben ik wel aan toe al gewoon. Hè? Ja. En dit is dat rustige stukje muziek. Wat is het fijn? Cage the elephant. In the air. I'm out slipped up to the crack Oh, they love to see me fall, but I'm already on my back, so we go. You want here right out the other people, talking shit, but you know I'm My pal, I do a lot of drugs. The crowd will only like me if they're really fucking drunk. They think they know my thoughts, but they don't know the least. If they listen to the words, They find the message type beneath. But it goes one. Is dit leuk, gewoon. One ear and out and the other zoiets. Echt leuk heftige gitaarmuziek. Nooit meer, in, Ja, zo Moet je, moet je, niet, moet je moet die, moet die olifant even terug in zijn kootje doen? Ja, dat kan ze niet. Kan die elf in. Nee, dat, dat, dat, dat kan gewoon niet. Het is de zaterdag, het is kwart over negen. Ja, er zijn weer mensen jarig, die gaan we even feliciteren. Echt hele oude mensen, maar ook best wel jonge mensen. Ja. een van die oude mensen. Ja, is? Grace Kelly. Die is geboren op de 12 november... Ja, 12 november 1929. Maar die is toch al lang al uh, ja, dus dood? In 82 overleden. Ze was, was, was slechts 53 jaar. Ja, echt bizar. Uh, ja, een ongeluk. Het is, het ongeluk. Ze heeft haar hele carrière aan de kant gezet... om uiteindelijk te gaan trouwen met een prins. Wie wil dat niet? Maar het oh, ja. was ze mooi. Hè? Ik vond het echt een hele mooie. Uh, ja, zij was mooi met die prins. Die prins? Vond je die vond ik, mooi? Ja, een man voelde ik het toen. Nou ja, maar ja goed, het goed, dat is wel wat, wat mensen waar willen. Als je die foto hoor, nou, hoor ik nou een beetje jaloersie? Ja, oké, okay. ik heb wel ook wel met de prins Trouw, Je hebt helemaal gelijk. Nou, vandaag is hij ook jarig. Oh, wat vind ik het een interessante persoonlijkheid. Hij is ooit uh, zo gek geworden door deze plaats. Helter Skelter. Van de Beatles, hij hoorde het, Charles Manson. Hij is vandaag jarig. Hij wordt uh, vandaag zitten te kijken op het lijstje. 82 ook. Ja. En uh, hij zet nog steeds een gevangenisstraf uit. Af en toe vraagt of hij vrij mag komen. Maar dan zeggen mensen, ja, doe maar niet. Dus die man met het hakenreis op zijn voorhoofd. Die heeft natuurlijk uh, Sharon Tate vermoord. Dat was toen de, de, de verloofde van... Uh, ja, Roman Polanski. Die was toen uh, acht maanden zwanger. En eigenlijk heeft hij het zelf niet gedaan. Maar hij heeft toen een soort secte... de Charles Manson secte opgericht. Dus uitgeboord uit een soort flauwe power tijd. En uiteindelijk uh, hebben ze een aantal mensen in het huis... waar Sharon Tate dus ook woonde, vermoord. Het is echt een slagpartij geweest. Echt bizar gewoon. Maar goed, deze man zit gelukkig nog achter de tralies. 82. Ja. Dus. En als we het dan toch over oude muzikanten hebben. Ja. Uh, Mitch Michael. Die uh, dat is, uh, uh, is een Britse drummer... En die is vooral bekend geworden door uh, ja, zijn werk uh, samen met uh, Jimi Hendrix. Hé, hey, Jimi Hendrix. Uh, ja, staat hier Jimi Hendrix. Ja, dat heb ik even niet zo gauw. Mitch Michael, wat leuk. Ja, uh, degene die ook jarig is, is uh, Brooker T. Jones. Dat is de man die deze plaat uh, schreef. En dat was eigenlijk een toevalligheidje. Want ze waren wat om jam in de studio. En ze dachten, hé, hey, dat is best wel leuk Lekker. En ze wisten niet dat het opgenomen werd. En toen uiteindelijk hebben ze het een beetje bijgewerkt, bijgeschaafd. Toen hebben ze het uitgebracht. En dit is het bekendste plaatje dus van de Brooker T. Jones. Pink Brooker T. Jones. En het, uh, ja, dat heet dus Green Onions. Is dus volgens mij voor heel veel mensen een herkenningsshoes van bekende ja, dus heel veel En radioprogramma's en zo. Goed, heel. we zijn dan meerjarig. Ja, Brian Hyland. Hij is een Amerikaanse zanger. En uh, hij is helemaal bekend van uh, het liedje. Deze plaat. Van... Or tell yeah. the people what she wore. It was an itsy-bitsy teeny-weeny. Yeah, I love bikini. Maar wel een leuke tekst. Ze kwam uit de kleedkamer en ze had een heel klein bikinietje aan. Ja. Voor de eerste keer. En dan moest ze wel aan het wennen. Ja, dat is ja, een heel, heel klein Maar bikini. wat hij ook geschreven heeft, dat liedje van uh, Sealed With A Kiss. Oh die. Dat is ook een heel bekend nummer. En ah, mooi. Ik, ik had zo van... Uh, ik, ik ken hem, maar eigenlijk omdat ik zelf jong was. Maar ja, hij is van, uh, dat nummer was van 62. Maar hij is echt zo door zoveel verschillende artiesten uitgebracht weer. Sealed With A Kiss. Ik zal zo even kijken of ik een... Uh, als hij Hollande keuze kan doen. Hij is vandaag 73 geworden. Wie is er ja. een meerjarig? Ja, Scotty Lago. Uh, veel mensen zullen hem niet kennen, maar het is een Amerikaanse snowboarder. En ik wilde hem even noemen, omdat hij in een, een film zit, een uh, snowboardfilm, die ik toch wel zo'n vier keer per jaar kijk. Vier keer per jaar? Dus, ja, ja die, de, echt de muziek van die, van die, de film is that's it, that's all, de muziek is geweldig van die film, de beelden zijn geweldig, echt, ik raad hem aan iedereen, kijk een keer die film. That's okay. it, that's all. Okay. That's it, that's David all Schimmer is vandaag jarig en die ken je natuurlijk van, de, van deze serie. Hij wordt vandaag vijftig. Echt waar. David Simmer, dus van Friends. Je ja, had het toch gehoord. Goed. Degene die nog meerjarig is, is vandaag uh, Hans Sibbel. Oftewel, uh, Lebbes van Lebbes en Jansen. Ik ben er zelf. <tie> ik ben er zelf ja, jij vindt het niks maar Ik vind het echt op een hoog tempo grappen vertellen. Dat vind ik grappig. Even een fragmentje. Dit. Ik krijg van de gemeentebelasting Amsterdam afdeling Rio-recht een, een dwangbevel. Uh, uh, ik had schijnbaar een tijdje mijn, mijn uh, Rio-belasting niet betaald, waar natuurlijk geen enkele reden voor is. Ik vind scheiden hartstikke lekker. En, uh, en ik betaal, weet je, ik verdien genoeg om, om het te kunnen betalen. Ik, ik kan met mijn inkomen, zou ik per dag mijn eigen lichaamsgewicht als stront door die pot kunnen houden. Maar goed, het hoge tempo vind ik, ik echt het, wel ik grappig. Ik vind op zich het hoge tempo ben ik het ja? mee eens. Alleen, ik vind niet echt dat hij grappen vertelt. Dat is een beetje het probleem. Nee, goed, het zijn wel aparte verhaal. Ik vind ja. dat hij ook soms hele scherpe meningen heeft uh, over uh, zaken. En ja, dat vind ik wel, wel mooi. Goed, hij wordt vandaag. Uh, hoe oud wordt hij eigenlijk? 58 alweer, man. Jezus. Hoop ja. ik. Je, wie vanavond ook ja, is, die is, of, wordt ook wel oud. Die wordt 71, zeg zie ik ze een keer. Neil Young van uh, Crosby Neil, Stiles. Crosby Neil, Stiles, Neil, Ness Young. Neil Young, is dit van deze plaat? Ja? Ja, boek boekdelen. Hij, hij maakt wel echt waar wat hij, wat hij, wat hij wil, hè. I wanna live. Yeah. Nou, dat voel je alles in dit nummer. Echt het lijden van het leven zit in deze plaats. Ja, het is echt wel <laughs> Ik heb ook heel mooie muziek. En als je niet lijdt in het leven, doe je dat wel tijdens het horen van deze praat. Heb ik, heb ik ook met uh, Leonard Cohen. Met uh, Leonard Cohen heb ik ook zoveel met die muziek. Echt, wel. Uh, oh. Ja, ook met die goedkope sentimenten. Door, we zijn er nog meerjarig. Uh, ja, Jodie Bernal. Als Jody we het toch, toch over ja. lijden hebben. Ja, over goedkope sentimenten gesproken. Ja. Jodie Bernal. Ja. Maar, noem even Kessie. Kessie Dat Was toch wel zijn enige hit. Weet okay. je, ja, ik ja, dus, ken hem uh, zeggen. Hoe oud is hij geworden eigenlijk? Hij, ja, hij is van 81. <lacht> hij leeft dus, nog uh, hoor. Hij, ja. leeft, <lacht> hij is uh, <lacht> well, geworden. hij geworden? Hij schijnt ook nog actief te zijn. Vanaf het jaar 2000 tot op heden. Hoort nou, hij niet bij de Club van 27. zou denk, die hoort bij de Club van 27 gewoon. Nee, nee toch niet. Nou, goed. En, en wie ja. vandaag ook nog jarig is Christer Hendrickson. Dan denk je, wie is dat? Ja, wie is dat? Maar die, hij is uit 46 en die speelt altijd in Wallander. Wallander, dat heb ik ja. vaak gezien. Ja, ja en uit. natuurlijk Lange Frans. Lange Frans, een baas B.A. Die ja? hadden ooit zo'n ja. leuke plaat met uh, dit. Landtijd, ondanks de financiële crisis, gaat voor wat haar lief is in wezen Ik vind het ook A. zo leuk A. dat je A. op A. deze manier A. praat en dacht dat ik het doorgaan en het wel leidt. Nou, ik moet het altijd een beetje aanvullen. Maar goed, Hij wordt, uh, hoe oud wordt hij eigenlijk vandaag? Lange Frans, hij wordt uh, van, uh, des, uh, 36. Klik hem net weg. 36 wordt hij vandaag. Ik uh, vind hem mooi geweest. Jij vindt hem mooi geweest? Ja, ik vind okay, het mooi nog geweest. Nog één, misschien Walker. Uh, John Walker, oftewel uh, John Joseph Mouse heet hij eigenlijk. Hij heeft zijn naam veranderd in uh, John Walker. En grappig is, hij heeft hij de Walker Brothers opgericht natuurlijk. Is, is hij van die whisky? Nee, dat niet. Maar uh, hij, wel, uh, hij, hij is wel bekend van deze plaat. Oh, echt. Dramatisch, hè? Dramatisch het, uh, is mooi, een beetje, Het ik, doe me een beetje denken aan kerst. Dat is ook een beetje kerstplaat, dit eigenlijk. Het grappige is, hij trok allerlei leden aan in het Walker Brothers. En iedereen nam uh, Walker als achternaam. Terwijl ze helemaal niet Walker heette. Dus uiteindelijk kreeg je de Walker Brothers. Dus dat is okay, wel grappig. Yeah. Hij is alweer overleden in 2011. Hij is 67 geworden. Hij had een, uh, een of andere keelkanker, geloof ik. Dat is wel oh. dramatisch. Goed, tot ja, zover de verjaardag, dames en heren. En dan gaan we nu terug naar de orde van de dag. Het is een lekker stukje moppie muziek. waar. het passen over stereo. Een power mono. Nou, deze band komt uit Horen geloof ik. En die hebben het altijd over power mono. Beans en fatback. Dus zet je linker speaker uit. Ja. Dan hoor je het het best. Dan weer even terug naar de jaren zestig. Come and get it. You know and I know. For the evening ends I take you home. Light the strikes when you're passing by. Stop now Girl, don't be shy Step on up See what I got Yours for the taking I got more than enough I know you're willing But afraid to try Girl, I'll make your heart beat Gerrits. Bentje dat heet uh, Beagles and Beans. Want ik zeg maar nee, dat is Beans en Fatback. Je had uh, vroeger ook altijd ooit een, uh, een Beans. Uh, oh nee, Fatback, maar dat was echt de jaren zeventig. En dit is dan weer een nieuwe versie van. Allee, het is Power Mono. Het is geen stereo. Nee, het is gewoon eens even heel wat anders. Oh, niet hoor. Het is uh, lekker weer. Het is wel koud. Ik krijg wel weer zin om te schaatsen met dit weer altijd. Ja, lekker droog, koud weer vind ik al prettig weer op te schaatsen. Het is vijf voor half tien, straks weer de Zandvoortse bruchte. Kleine detail, er ligt geen ijs. Nee. nee. Nou, ik zag het ijs liggen hoor. op in mijn tuin op. Ja, uh, ik ook nog de vorige. Nou ja, goed, we moeten toch even afwachten. Het gaat, uh, het gaat wel een goede kant op. Het zijn wel echt uh, hele lage temperaturen die we meten. Ja. Goed, vertel. Ja, er is een kat leert. Killer kat. Killer kat. Jij ja. maakte me erop attent. Ja. Uh, een stukje in de kletskrant van Nederland. Ik, ik, ik lees hem nooit, maar nee. mijn oog viel erop. Uh, ja, er was een heel speciaal vogeltje uh, um, gevonden. Een of andere bruine leedlijst. Leid, Bru bruine lijsten, ja. De, ja. ja. En nou, allemaal vogelaars die kant op. We waren ze daar dood. Ja, lag je er op straat. Ha! Er was een, een kat, een killerkat S genaamd. Uh, ja, die, uh, die had hem vermoord, het vogeltje. Die vogels komen nooit voor in Nederland. We weten nu ook waarom. Ja, ah, door, ja die killer door die killerkat. Ja, door die killerkat, echt. Wat een gaai. rende. Ah, het is ja. zo leuk om te zien, die vogelaars, die dan met die hele grote telelens bij elkaar gaan staan. Dit is het beste plekje. Ja, dat schuiven ze een klein beetje om. Dit is het beste plekje om het te fotograferen. Dus te zitten Ze al op een kluitje En dan zie je zo'n heel klein vogeltje, tip, tip, tip, tip, een en weer gaan. En nou. dan proberen ze... Ga eens naar de kant. Ik, wil, ik heb hem nog niet. Ga eens weg, man. Ja, zeg, dat, is, dat is hetzelfde als dat er zo'n vliegtuig landt. Wat dan niet zo heel vaak in Nederland komt. Ja. Dat je naar al die mensen met fototoestellen op dat vliegtuig. En dan denk ja. ik, als je gewoon even googelt. Staan er ook foto's van het vliegtuig. Ja, ik denk wel zelf, jong, zelf. Mijn eigen camera. En dan ik dan thuis op de bank zit. Kijk, oh, daar heb ik hem. Oh, wat leuk. Nog even swipe. Oh, wat mooi is hier. Mooi. is. Ja, nou goed, dit is leuk. En het brengt mensen bij elkaar blijkbaar. Ja. En, di en dicht bij elkaar ook. En deze, vogel, ja, het bruine lijster. Is nou echt, wordt hij nog, nog in beslag genomen met deze kat? Want dit kan natuurlijk niet. Ja, nou, hij, een wel, diersoort. hij Hij wordt denk ik gezocht, want er staat een foto van deze kat. Ja? Maar wel netjes, een balkje over zijn ogen. Nee, zo hoort dat. Zo hoort Het moet dan. eerst maar eens bewezen worden met DNA, sporen of hij het wel echt gedaan heeft. Uh, nee, zij is het volgens mij. Dus hij is zij. Goed, ik zie je onder andere nog druk bezig met allerlei fruit. Ja, nee. Is er, fruit? nee er, is, er zijn mannen die hebben een slang gedood. Ja. En nou blijkt dus gewoon dat die slang helemaal vol is op het eieren. Dus het was eigenlijk een slang die eitjes moest gaan leggen. Het was eigenlijk gewoon een paasslang. Een paasslang? Ja. ging eitjes leggen. Ja, nee, maar het is wel heel ernstig. Want het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik krijg het niet. Maar kunnen die eitjes niet worden Nou, Het schijnt een delicatesse te zijn om die eitjes te eten. Oh, kijk, het was echt te doen om die eitjes. Ja, okay, nou dan, ik probeer nou gewoon uh, het verhaal weer te pakken te krijgen. Ik krijg hem dus gewoon niet open. Nou, dat probleem ken ik. Doe je dat zo even? Hallo? Ja, nee, wacht Het was in Nigeria. Ja? De slang zou een kalfje opgegeven hebben. Ja? Daarom wilden ze hem doden. En ze hebben dus tientallen slangeneieren gevonden. En het is mogelijk een rotspython. Dat is de langste slang van Afrika. En zelfs grotere prooidieren, zoals een volwassen antilopen... die zijn voor hen niet veilig. En, zo. En, en, en de meeste mensen geloven dus geen snars van de officiële versie... Want zij zeiden, van, nou, die boeren wisten me altijd goed dat de reptiel zwanger was. We noemen je reptiel zwanger. Nou ja. En ze wilden de eieren hebben om te verkopen. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja, volgens mij heeft hij een hert op gegeten. Echt waar. Ja. Je ziet het toch zitten? Je ziet toch die af... af ja, dat zie je ook wel eens inderdaad. Ja. Maar dan zitten er dus wel heel veel uh, eieren in zo'n slang gewoon. Ja. ja, het ziet er wel apart uit. Er zijn ja. ook best wel grote eieren ook. Ja. Ik zal wel denken, waar het naar smaakt dan ook? Nou ja, misschien, oh. uh, ja, misschien toch uh, wel lekkerder nog als een kippen -eitje. Ja, misschien ook wel. Ja, goed. Nou ah ja, ik zou toch niet... Weet een slange eitje. Ik moet alles een keer geprobeerd hebben. Hoewel, ik spreek niet van alles allemaal in mijn mond wat mijn vorige... Uh, het ik ben een boer uit van het platteland. Dus ik moet eerst even uh, of iemand anders die niet aan dood gaat, zeg maar. Goed. Bent uit Australië. Tempor Trap. Feel so alive. Running around circles. Yeah, we just run around circles. Dat is al afgelopen. Tramp or Trap uit Australië. Het heet Feel So Alive hier in de zaterdagmorgen. Is het er alweer tijd voor? Het is er alweer tijd voor Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten hier bij Toebak Leeft. Uh, uh, ja, vertel hem maar. Doe maar. Ja. Ja. Er is een ontbijt geweest in de raadzaal. Uh, groep 6 van de Duinrooschool school die, die werd uitgenodigd door Nick Meijer. Om uh, in het kader van... Uh, ja, het uh, Nederlands ontbijt of zo, zoiets heet het, geloof ik. Ja. Uh, lekker te komen ontbijten uh, in, de, in de raadzaal. Ja, steeds meer kinderen gaan, uh, gaan huis weg zonder te eten. Is dat, is dat echt nog sport, steeds zo? Naar sportwedstrijden zonder te eten. Ja, het schijnt alleen maar erger te worden. Echt waar? Want, omdat ouders geen tijd meer hebben en bla bla bla. Maar ik snap dat niet. Ik, ik kan, weet je, als ik... Ik ken niet uit, ik ik ik... niemand die hun kin, uh, kind geen eten geeft, was ons. Is dat gewoon niet iets wat in stand wordt gehouden, zit ik te denken? Ik, ik vind het zo gedateerd klinken. Ik hoorde het vorig jaar, dacht ik, van, nou, vorig jaar dacht ik, oké, okay, zou kunnen. Nu hoor ik het weer, denk ik van, ah, kom op zeg. Er is zoveel aandacht voor gegeven, is het daar nou gewoon een leuke activiteit om te doen? Om het motto... Ja, er zijn heel, heel veel mensen die geven hun kinderen geen eten, zochtens Ja, Eigenlijk is Volgens het gewoon een reclamecampagne nee. van Unilever. Ja, Want van de Want er pindakas, he? staan he? allemaal kaas so? en hagelslag van merken. Hagelslag? Van... Dat mag toch helemaal niet? Nee, dat is hagelslag. niet gezond, maar ja. Dat is namelijk ook zwart, hè? Zwart is donker. Ja. Dat mag niet. Ja, ja, maar daar, daarvoor hebben we tegenwoordig wit te houden. witte te Witte En gekleurde. Oké. Okay. Nou goed, ja. in het midden in het Stanfordse berichten nationale 50-plus weekend was afgelopen weekend. Vorige week dus een minder groot succes. Ze denken zelf dat het te maken heeft met het beetje dat slechte weer. En dat daar men, mensen niet kwamen. Maar er zijn toch wel heel veel mensen gekomen uit Limburg, Drenthe. alles oh, ze kwamen overal vandaan om bij de VVV een uh, 50-plus tas op te halen. Er waren ook activiteiten. Onder andere kon je meedoen met uh, mountainbiken en uh, paardrijden En uh, onder andere was ook wel heel uh, populair, was het uh, uh, Museum om daar te gaan kijken. En de sloppies-tour was ook nog steeds okay. in trek. Ben jij er ook geweest, uh, Wilco? Nee, ik, ja, sorry. Ja, kijk, door mensen zoals jou wordt het dus geen succes, hè? Nee. Mensen zoals jij nee. horen ja. daar gewoon heen te gaan. Ja, sorry. Ja, sorry. er komen mensen ook van buiten zand. Dat vind ik dan wel ja, weer heel erg Maar bijzonder. dit jaar, eerste jaar had ik geen tas heb opgehaald. Oké, okay. dus ik dus was nu... het gewoon vergeten. Nou ja, ze zitten te denken om het in een ja, andere dat, vorm te krijg je met die leeftijd? Dat ja. is misschien ook wel het probleem. Oh, dat is het, ja. Dat ja, mensen ja. het gewoon vergeten. Het gewoon. Je moet eigenlijk twee groepen hebben: de 50 uh, plus tot 60 en dan de 60+. Plus. En die worden opgehaald, 60+. Plus. Ja. ja, die, die vergeten dat. Dus die worden gewoon opgehaald om mee te doen aan die activiteit. Wil je nou zeggen dat het de 60-plus is? Nee, nee, nee. Volgend jaar, nee, nee, de, sorry. De, volgend jaar ja. de 60 plus week. Ja. Um, ieder jaar organiseert het vrijwilligersinformatiepunt... oftewel VIP, van pluspunt een vrijwilligersprijs. Er zijn inmiddels vijf organisaties genomineerd... die in aanmerking komen voor zowel een publieksprijs als een juryprijs. En op 26 november is de prijsuitreiking... En er zijn verschillende organisaties al, al uh, voorgedragen. En het mooie is dus als je dus naar uh, de website www.vip-zandvoort.nl gaat... of naar de Facebookpagina, dan kun je stemmen. En uh, ja, ik moet toch even stiekem vertellen dat onze eigen radiostation er ook bij staat. Dus wij uh, raden iedereen dringend aan van ga stemmen. hoeft niet per se op ons, maar stem in ieder geval... zodat er gewoon een, uh, een vrijwilligersorganisatie in het zonnetje gezet kan gaan worden. Oké, okay, ik moet even stemmen. Ja, stem jij maar even. Ja. Moet ik op stemmen? Nou, dat zal ik je zo direct laten maar, zien. Krijgen we dan campagnes en zo? Nee hoor, van, ben je uh... gek. Nee, nee, je hoor, nee, kan nee, nog nee. stemmen tot en met morgen. Bij uh, uh, onderneming van uh, 2016. Stem op uw favoriete. Lunchroom, Rabel, Standbalvioende uh, Ayum. Uh, Ayuma, Ayuma uh, Viskramen, Zemirmin, uh, Bruna, Balken en uh, de Modenzaak, Zaktuin. Nou, ik kan ze allemaal opnoemen. Maar, ah, die kan allemaal. Goedemorgen Zandvoort vanmiddag. Kan allemaal van voorbij. voorbij. Uh, stem, stem even en dan uh, ondernemen van het jaar leuk. Dat is namelijk uh, tot morgenavond, hè. Dus dat uh, moet je wel zorgen dat je jouw stem hebt laten horen. Verder, wat zijn nog meer zandvoortsberichten. Ik zit ja. even te kijken. Wat ja, ik, hier ik heb, heb nog eens ja. morgen zal theatergroep Tokodrama Drama uit Amsterdam. De Muziektheatervoorstelling, oh, ja. echt brekers gaan spelen in Theater De Krocht. Helaas kan ik niet, ik had er echt wel zin in. Want het is namelijk geïnspireerd ge, op het oeuvre van de Amerikaanse Woody Allen. Oh ja. En uh, Allen is uh, natuurlijk, iedereen kent hem, auteur, acteur, muzikant. Vooral filmregisseur. En deze is... van die tragie, films heeft hij altijd. Oh ja, traag, ja, traag. Ja, ook traaf, traag, op opnaamelijk traag, maar tra tra ah, het is wel leuk. Ja. En het, het begint dus gewoon eigenlijk over wanneer Jacques en Sarah... na jarenlang samen zijn ineens een scheiding aankondigen. En daardoor gaan de bevriende stellen om hen heen... eigenlijk hun eigen relatie ook even onder de, onder de loep nemen. Ja, leuk. Dus, telkens ja, drama. Ik heb er ooit een kussen gevolgd. Toen ik in Amsterdam woonde nog. Met Bart van Heel. Die is die leider daar. Verder ja, dat gaat de hoop veranderen straks bij de gemeente. Ik bedoel, ik zie een stuk over VVD en Zandvoort gaan. Nee. Zandvoort en Haarlem gaan samen. En, ja, maar, uh, maar niet helemaal, hè? Nee, niet, nee, niet helemaal. Niet het hele bestuur, maar, maar de ambtelijke organisatie gaat samen. Ja, precies. En ze gaan samen ook in een netwerk. En er zijn nog wel wat tegenstanders. En uh, ja. de drommel is er van het piek mee bezig. Maar toch wat. Ja, en wat, wat positiever te krijgen dat mensen toch mee gaan werken. Maar goed, sterkte dus als je bij de gemeente werkt. En uh, je kan hier nog steeds wel... Uh, je hebt hier nog steeds een loket, toch? Dat verandert niet? Dat gaat blijven, ja. En via internet kun je afspraken maken voor maar, alle werk dingen. jij inmiddels al in... Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat duurt nog ruim een jaar. Of moet je ergens naar Amsterdam? Waarom naar Amsterdam? Ja, wij ik hier. Misschien voegen ze dat uh, op Amsterdam samen. Amsterdam bad, wordt het toch? Ja, Amsterdam Oh nee, Baird. toch niet? Oh, niet. Praat er niet over. Praat er niet over. <laughs> nee, ik, uh, ik uh, blijf keurig... Uh... ja. Of een afstand met deze ja, okay. met dingen. deze met deze dingen oké okay. uh, politiek correct noem je dat goed ja. het, het wordt tijd voor die landenkeuze ja ik heb uh, Neil Young is vandaag jarig ja een stukje muziek van de oude een stukje muziek en van, ik, uh, stukje muziek van uh, Rocking in the Free World maar ja. ik weet niet of het een hele goede is maar volgens Wilco is hij geweldig ik zet hem nu aan wat, wat, wat ho, wacht even hoor word ik nu bestemd dat ik Neil Young geweldig vind ja 1989, de Jolande keuze van uh, deze week. En het uh, Keep on Rocking in the Free World, om namelijk Neil Young, is vandaag jarig. Even kijken hoe laat hij laat ook weer geworden is. Nee, hoe oud hij ook geworden is. Uh, ja, dat is mijn lijstje nou? Even compleet maken dan, anders is het niet compleet. Neil Young, 71 is geworden, uh, is geworden en dit komt uit uh, 1989. Keep on Rocking in the Free World. Het gaat over uh, de afbraak van de wereld. Dat het opgebouwd ja. moet worden en dat het, het geslecht gaat gaan met de wereld. En nou, dat is nu. Dat is, daar komt verandering in, dames en heren. Ja, dat gaat veranderen, dames en heren. Ze hebben een nieuwe leider in Amerika. Die gaat alles weer opbouwen. Het is tijd voor Amerika om de woorden van de visie te brengen. Voor alle republieken, ik zeg dat het tijd voor ons is. Precies, we moeten bij elkaar komen en dan komt het allemaal weer goed. Ja, dan het natuurlijk. Mocht je het gemist hebben, het kan bijna niet. hè. Dan moet je echt helemaal in een geluidsdichte kamer hebben gezeten... de afgelopen week, als je het hebt ontgaan. Oh, uh, heeft Hillary niet geworden? Nee, nee, nee. nee, nee top, sommige, een... sommige krantjes hadden dat wel voorspeld. En die hadden alvast de Hillary-krantjes uitgedeeld. Ja. Klein foutje. Oh, maar, wat een strop. Ja, wat ja. een financiële strop is dat. ja. Dat is niet zo slim natuurlijk dan, hè? Ja, en vanwege de, de overwinning van Donald Trump... wil California zich afscheiden van de rest van Amerika. Oh, uh, en hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Ja, dat, dat, dat weten ze nog niet helemaal. Nee? Maar in ieder geval, uh, ja, California natuurlijk bekend... Van, door onder andere Silicon Valley. Uh, ja, die zijn helemaal niet blij met de, met de uitslag. Nee. En um, ja, vooral uh, ja, in Silicon Valley zelf... Ja, moet Trump niet verwachten dat hij veel steun krijgt op zijn plannen tegen uh, hoe heet het, duurzame energie. En uh, hoe heet het, uh, verzet tegen immigratie en zo. Want ze zijn daar juist heel erg van. Kom maar. En als je goede idee, vooral als je goede ideeën ja, hebt, kom ja, maar ja, hier ja, ja, en uh, een betere wereld bouwen. En dat uh, is nou niet echt wat ze verwachten van Trump. Uh. Nee, nou ja, ja, dat is waar natuurlijk. Ja, open open gedachten. Maar ze zijn wel op zoek naar mensen die echt willen. En dat is soms misschien toch wel moeilijk om mensen te, te aan te trekken die echt willen. Niet willen profiteren. Want die mensen willen hij eruit gooien. Ik weet het niet met Donald Trump. Ik vind sowieso dat het... Uh, ja, dat, ik vond het verrassend dat, uh, dat hij gewoon had. Maar we hadden dus niet alle informatie gekregen. Ah, want... Kan hij daar ook een muur bouwen, toch? Uh, ja, dat zou zo ah, Dan hebben ze zo twee muren... En we Amerika gewoon zo ingesloten. Andere kant ook veel muren. Nou, probleem opgelost. Probleem opgelost. Dan gaat het dat allemaal er op worden. Dr. Rob Klaar. Ja, het is uh, vrienden in de Zorg Zandvoort. Kom deze kant op. We zijn vast wel weer de activiteit. We hebben de agenda eigenlijk nog niet doorgenomen. Wat er allemaal speelt is Zandvoort. Misschien kan uh, Jolande dat nog eens even doen. Die is echt de uh, Zandvoorter. Die hoort dat eigenlijk ook even te doen. Gaan we nog even een mopje muziek draaien hier in de zaterdagmorgen. De band heet Bears Den. Red Earth and the Pouring Rain.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 Zit er een synthesizer in? vaak twee akkoorden. Nuh, nuh, nuh. En ik vind het leuk dit: Bears Dance komt uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Weet je wat? Die, uh, dat eiland dat we af en toe zijn, dat niet meer bij ons wil horen. Nou, dan rot je toch even lekker op joh, gek. De Brexit. Deze, uh, nou goed, van Engeland. Ik heb het over Beersden en uh, ze bestaan nog maar kort sinds 2012. Ik zit te kijken om je zegt, naar Nederland. Nee, ik zie niet dat ze uh, met... Uh, nee, nee, nee, nee. Nee, Sorry. nee, nee. Niks. Okay. Nee, Oké. Red Earth Pouring Rain, dat is hun laatste plaats. Ik heb een shocking bericht. Ja. Oh. Er, was een, uh, er is een film uh, die wij staat opnemen. Nee, nee. Ja? Nee. Ja, shocking. Shocking. Gaan mensen ook de straat op? Of niet? Nou. Nou, rustig even, zeg. Ja, er er, er ja, ja, ja. werd een film opgenomen, daar zou een helikopterstunt in zijn. Het moest de climax van de film worden. Ja. Maar tijdens de opnames ging het helemaal mis... toen drie acteurs uit een laagvliegende laag helikopter in het water sprongen. En het waren dus de Indiaanse acteur Anil Kumar, Raghav uh, Ude en Dunia Vijay. Oh ja. En de, de eerste twee die sprongen. En op is te zien ze hebben moeite om boven water te blijven. In een reddingsboot probeerde de twee acteurs nog uit het water te trekken... maar de hulp was te laat. Die twee hebben dus huh? nooit zwemles gehad, volgens India Today. En de filmmakers wisten het niet. In plaats dat ze dan zeggen: What? Hallo, ik kan niet zwemmen of zo. Maar ja, de populaire acteur Vijay heeft de stunt wel overleefd. Hoewel ook hij geen goede zwemmer is. En ze waren dus bij het Tipa Gonda Nahali reservoir in de buurt oh, van daar. Bangalore. Kom ik daar? De makers van de films worden mogelijk vervolgd. Dat is dat niet te geloven, gewoon, dat dit gebeurt, hè? Gelukkig even lekker. Ja, maar dan ben, je toch ook dan, dan ben je toch ook gewoon niet helemaal goed als je in het water springt, terwijl je niet kan zwemmen. Ja, het is wel heel bijzonder, ja. Nou, gelukkig heb ik een lekker vrolijk muziekje onder. Of niks aan de hand is. Ging het over iemand die dood ging? Nee, ja, was je nou echt dood. Was je echt dood? dood? dood? Ja, ja, dat ja, ja. is vervelend, joh. Oh, wat erg? Echt heel erg. Kijk goed. Ja, nare berichten allemaal. Nou, ik, ik heb je wel een leuk bericht. Maar je je ja, he, uit... ik, ik heb Mark, ook Mark nog wel, als eerst... Uh, er is een... Uh, je kent dat irritante wel, dat je... Dat je bij een website bent en dan moet je weer een gebruiksnaam zien. Ja. Oh, ja. ja, ja, ja, ja. En, en, uh. Dus dat hebben de, de makers van uh, Ideal hebben dat, hadden datzelfde probleem. Dus die hebben bedacht: weet je wat we doen? We verzinnen gewoon een, een algemeen ding wat je, waarmee je Ideal zeg maar, kan gebruiken ja? om in te loggen op websites. Het heet IDIN. D-I-N. Ja. En uh, ja, het is zeg maar gewoon, eigenlijk met je, met je iDeal kun je dus inloggen bijvoorbeeld bij Bob.com of bij je zorgverzekeraar of wat dan ook. En dan kun je gewoon, ja, hier gegevens gebruiken. En dat is, zou... het niet, is het niet fraude gevoelig? Ik denk altijd dit nu. Nou ja, het is juist de bedoeling dat het fraude tegenhoudt. Zodat, ja? Want wat er nu heel vaak gebeurt is dat mensen bijvoorbeeld dat ik jouw naam en gegevens en zo gebruik. Ja. En dan, uh, en dan het factuuradres naar jou toe stuur. En dan zelf gewoon het pakketje bij mij of mijn werk of zo laten zorgen. En dan krijg jij een factuur, ja, die heb ik niet gehad, betaal ik niet. Nee. Krijg jij gezeur, weet je. Dat schijnt heel vaak te gebeuren. Dus uh, vandaar dat ze uh, uh, dit, zeg maar, willen uh, voorkomen. Ja. Oké, okay. nou ja, het is en wel, het is maar, wel ja, creatief. Ja, ik denk, we gaan toch niet dat hele inlog-systeem helemaal weghalen. Dus je, je lost er niks mee op. Nee. Nee, oké, die manier. Nou ja, ja, er wordt soms wel eens iets bedacht. Ik denk, is dat dan de oplossing? Ik weet het ook niet. Het loopt tegen tien uur, bijna het einde van dit radioprogramma, bijna van het einde van de wereld. Hè. Zo het is het bijna goed. Eerst Damien reis maar even hier, de zaterdagmorgen. Hey, baby, tell me, how do you do? It's been a while since I saw you. Strange that you've been talking to you this way. After everything that we've been through. It makes me sad to make you see. But not a single ticket fight Brian Rice met is Brian Rice. Dat is iemand anders? Nou ja, woon wel uit de Rijstfamilie. Dat is wel uh, prettig natuurlijk. Uh, altijd gezond om uh, een beetje rijst te eten. En dat heette. Uh... Can I say I'm sorry? Nee, oh. nee, nee. Het is nee. Te laat. Sorry. Sorry, sorry hoor. Sorry down the road. Om van die lekkere one-liners die altijd goed in een tekst te doen. Oh. Gaan mensen zelf op zoek naar een diepere betekenis. Dat er zit helemaal niet in situatie, hoor, helemaal niet. Goed, het is zaterdagmorgen bijna tegen het einde van het radioprogramma. Nog een aantal berichtjes die we aan u kunnen melden. is Ja, nou, het was van de week natuurlijk een toestand. Trump is gekozen. Wat een toestand? Maar er waren nog veel meer oh, dat verkiezingen. Dat wist ik helemaal niet. Nee. nee, maar er waren nog veel meer verkiezingen. Want zo koos oh. de stad Oceanside in Californië. Een nieuwe wethouder van financiën. Maar, klein probleempje, de man is al een maand dood. Hè? Gary Ernst, die stierf in september een natuurlijke dood. Het was toen te laat om hem nog van de stembiljet af te halen, want dat was al gedrukt. Ja, okay. En daarom was Ernst gewoon verkiesbaar. En hij won. De dode kandidaat haalde 17.659 stemmen. 6% meer dan zijn tegenstander. En Oceanside zit nu met een probleem. De gemeenteraad kan nu zorgen dat hij, omdat hij straks niet komt opdagen, uit zijn antwoord gezet. En daarna kan dan de gemeente een andere wethouder aanwijzen... of een speciale nieuwe verkiezing gaan organiseren. Okay. Hij is dan wel grappig, hè? Hij ik is, weet, ik, is ik hou wel van dit soort berichten. Ja. <laughs> maar is dat is ook weer echt zo. Dat van die mensen, oh, hij is dood. Oh, we gaan om hem stemmen, dat is grappig. Ja. Ja, ja. Hij heeft goede dingen in het leven gedaan, dus hij mag nog wel even... Ja, kijk, van de doden niet zo goed. Want hij, uh, hij luistert zo goed, hij valt niet in de reden. Nee. Dat is ook heel erg prettig. Dat ja. is zeker waar. Een week vol gebeurtenissen en uh, goed. Nou, dit is alweer het einde van de rij. Ik ga zeggen: bedankt voor uw aandacht. Ja, we spelen weer, aan volgende uh, week is het Hengstebal zeker. Jazeker. Twee ja. weken lang. Twee hou de boel lang. houden de boel ja, Oh Ja, ik schuif je stoel aan en uh, ruim ja. je knop. Ja, en uh, dat schermpje, ja, dat doe ik uh, naar beneden. Ja, okay. dat werkt veel beter hoor. Top. Nou, ja. gewoon netjes, dan kun je erop gaan zitten. Oké. Okay. Nou goed, we dus spelen elkaar. Uh, volgende week. Prettig weekend. Fijne weekend. Hoi. Only in my dreams: Ariel Pink's Hunted Graffiti. Wat?